U kunt zo dadelijk luisteren naar twee korte hoerspelen van Samuel Beckett: Cascando en Woeren en Muziek. Deze productie kwam tot stand in samenwerking met toneelgroep Studio, die in 1969 de hoerspelen gebruikte voor haar programma Solid State. Dr. Anders Rob Ehrenstein, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Dramatische Kunst in Amsterdam, zal de stukken bij u inleiden. 5 januari 1953 ging in het kleine theater de Babylon. Samuel Beckett's wachten op Godot in première. Het bracht de tot dan onbekende auteur met een klap in het wereldnieuws. Het succes van dit stuk, waarin niets gebeurt, en dat het wachten als enig onderwerp heeft, zonder zelfs te vertellen waarop gewacht wordt, was enorm. Het stuk haalde in Parijs 400 voorstellingen en werd weldra over de gehele wereld in ruim 20 talen gespeeld. Ondanks de vele vragen die het stuk opwierp, weigerde Beckett categorisch enig commentaar hierop te geven. En gevraagd naar de betekenis en de bedoeling van Godot... antwoordde hij eens... Als ik het wist, dan zou ik dat in het stuk gezegd hebben. Geen auteur heeft in deze eeuw zoveel commentaren en verklaringen... op zijn totale uivre uitgelokt als Beckett. Deze vanaf 1937 permanent in Frankrijk wonende Ier werd in 1906 in Dublin geboren... In 1923 werd hij ingeschreven aan het beroemde Trinity College voor de studie in de Franse letteren. Zijn resultaten waren zo uitmuntend dat hij in het kader van een uitwisselingsprogramma na zijn kandidaatsexamen in 1927 naar Parijs werd gezonden om als vertegenwoordiger van zijn universiteit aan de bekende Ecole Normale Supérieure Engels te doseren. In Parijs kwam hij in contact met de literaire kring van James Joyce waarvoor hij een grote bewondering koesterde, zoals bleek uit het knap geschreven essay Dante Bruno Vico Joyce, dat hij, 23 jaar oud, schreef. Opmerkelijk hierin is zijn verklaring, die tevens zijn toen nog sterke afhankelijkheid van Joyce demonstreert, dat het de plicht is van een kunstenaar zijn ervaringen in hun totaliteit en complexiteit uit te drukken, zonder rekening te houden met de vraag van het luie publiek naar gemakkelijk te begrijpen literatuur. Zoals Beckett schreef: Hier is directe expressie, bladzijde en bladzijde vol. En als u het niet begrijpt, dames en heren, komt dat omdat u te decadent bent om het te begrijpen. U bent niet voldaan, tenzij de vorm zo streng gescheiden wordt van de inhoud, dat u de ene kunt begrijpen, bijna zonder de, zonder de moeite te nemen de andere te lezen. Dit snelle afromen en opslurpen van de magere room van gevoel wordt mogelijk gemaakt door wat ik een voortdurend proces van overvloedig intellectuele speekselafscheiding wil noemen. De vorm die een willekeurig en onafhankelijk verschijnsel is, kan geen hogere functie vervullen dan die van een prikkel voor een derde of vierde rangs geconditioneerde reflex van een druppels gewijs begrijpen. Zie hier de geloofsbeleidenis van de jonge Beckett, die hij tot de dag van vandaag trouw is gebleven en in praktijk heeft gebracht met een ijzeren consequentie die in zijn puurheid afschrikwekkend is. Dit demonstreerde hij ook duidelijk toen hij na de Tweede Wereldoorlog al zijn romans en toneelstukken in het Frans ging schrijven. Bewust koos hij een andere taal voor zijn meesterwerken omdat hij van mening was dat hij deze discipline nodig had... Schrijvend in het Engels vond hij dat hij te gemakkelijker toe verleid werd zich aan mooi schrijverij te bezondigen. Het gebruik van een andere dan de moedertaal zou hem er dwingen zijn vernuft te gebruiken, niet voor stijlbloempjes in de eigen taal, maar voor een uiterste helderheid en soberheid om zijn gedachten grammaticaal zo correct mogelijk uit te drukken. Of, zoals Beckett zelf antwoordde op de vraag waarom hij Frans was gaan schrijven: Parce qu'en français, c'est plus facile d'écrire sans style. Voor Beckett bleven vorm, structuur en stemming van een kunstwerk onafscheidelijk verbonden met de inhoud en betekenis. Louter en alleen, omdat het kunstwerk in zijn totaliteit de betekenis is. Wat er gezegd wordt, vormt één geheel met de manier waarop het gezegd wordt. Het kan op geen enkele andere manier gezegd worden. Zo is zijn wachten op Godot niet een drama dat over iets gaat of een probleem behandelt, het is dat probleem, het probleem van het wachten. Twee mannen wachten op de komst van een derde. Aan het eind van het eerste bedrijf wordt door een jongen de boodschap gebracht... dat ze nog even moeten wachten. Na de pauze herhaalt zich dit. Belangrijke dingen worden niet gezegd... en toch zit het publiek de gehele avond ademloos toe te kijken. Dat betekent dat het in ieder geval knap theater is... De eindeloze serie babbels van de twee landlopers... die door hun kleding aan clowns doen denken... worden door hun zinloosheid grappig, maar zijn ook triest... omdat de enige reden waarom deze gesprekken gevoerd worden... een poging is de tijd te doden, de leegte op te vullen. Wat Beckett ons in dit stuk laat zien is weinig hoopvol. Hij is een profeet van de ontkenning en het pessimisme. Door indicaties in zijn werk, die verwijzen naar de Bijbel zijn er critici en tekstverklaarders die een Beckett tekenen van een christelijke benadering van... of eventueel een gevoel van medelijden met deze wereld willen zien. Niets is minder waar. Dit is een zich blind houden voor de realiteit zoals Beckett die in zijn werken gestalte geeft. Steeds weer toont hij de onbruikbaarheid van het logisch denken aan... en de consequente zinloosheid van alle menselijke handelingen. Zijn afwijzing van het logisch denken als onbruikbaar... Waardoor ook de absolute waarheid buiten menselijk bereik en begripsvermogen valt, geeft Beckett de aansluiting bij de absurdisten, die er eveneens van af hebben gezien te praten over het onlogische en onredelijke van de menselijke situatie in deze wereld. Absurd is, zoals Ionesco c Kafka schreef, dat wat geen doel heeft. Afgesneden van zijn religieuze, metafysische en transcendentale wortels is de mens verloren. Al zijn handelingen worden zinloos, absurd, onbruikbaar. In concrete toneelbeelden beelden, proberen derhalve deze auteurs... de absurde situatie te tonen... zonder verder nog te proberen er een verklaring voor te vinden. Deze hopeloosheid en hulpeloosheid van de mens... in een vreemd en onbegrijpelijk universum... voeren Beckett tot zijn diepgeworteld pessimisme. Daarbij bindt hij zich niet aan een filosofisch systeem omdat, een zich, omdat dat een zich binden betekent, wat tot generaliseringen kan leiden, waarbij de kunstwerken alleen maar gebruikt worden om een filosofisch systeem te verklaren, zoals bijvoorbeeld Sartre met zijn existentialistische theorie heeft gedaan. Daarom ook staat Beckets werk op een hoger artistiek en creatief niveau, en daarom ook weigert hij consequent commentaar op zijn eigen werk te leveren. Om de betekenis van zijn werken, Enigszins te leren kennen, is het nodig de talloze zinspelingen... op literair, filosofisch en geografisch gebied... in de tekst te herkennen en te verklaren. Maar zelfs met deze kennis, die nimmer volledig kan zijn... moet de lezer, luisteraar of toeschouwer... de tekst als een spontaan opwellende stroom van beelden aanvaarden... en met de gelijke spontaneïteit er zich door mee laten voeren. Omdat de enige kans om de bedoeling van de schrijver te benaderen is te proberen de ervaring van de auteur zelf te ervaren. Voor Beckett met name geldt heel sterk dat zijn werk slechts leeft in de geest van wie hem leest of hoort. Zijn eigen existentie als auteur is afhankelijk van de wijze waarop zijn werk ontvangen en ervaren wordt door zijn lezers. De kwaliteit van dit werk wordt bepaald door de kwaliteit van de ervaring van de lezer met andere woorden door het totaal van de individuele ervaringen die het werk in de individuele lezers oproept. Het gaat dus niet zozeer om wat gezegd wordt, als wel om de kwaliteit van de ervaring. De twee luisterspelen die u direct zult horen, zijn als al Beckett's werk pogingen om uitdrukking te geven aan zijn intuïtieve ervaringen van de wereld waarin hij leeft en die de voorwaarde is voor zijn bestaan. In Cascando, dat voor het eerst in oktober 1963 in Parijs werd uitgezonden, horen we hoe de opensluiter, wie of wat dat ook zijn mogen, opent. Wat hij opent, wordt niet gezegd. Maar als enige motivering van het openen, horen we dat het de maand mei is. Dat wil zeggen, de bloeimaand, het begin van het nieuwe leven, van vernieuwing, van nieuwe hoop. Maar als hij geopend heeft, misschien wel de sluizen van het gevoel, maakt hij de weg vrij voor een stroom van woorden, laag en heigend, die probeert een verhaal te vertellen, dat onaf is, en waarvan het einde zoek is, niet komen wil zelfs. Ook nu blijft die afloop aanvankelijk uit, en de opensluiter opent de andere poort of sluis van zijn emoties, een gevoelstroom die nu door muziek wordt uitgedrukt, een begeleiding van het eerste verhaal in klanken, een verder zoeken, of misschien alleen maar een herhaling, in ieder geval kunnen beide stromen, als de opensluiter dat wil, samenvloeien en kunnen stem en muziek tezamen verder bouwen, verder zoeken naar het slot van de geschiedenis van Maunou, van wie we ook al niets weten. Een soort zwerver, als Estragon en Vladimir in Wachten op Godot, wonend in een krot en op weg of op zoek naar een rustplaats, een gelukkig einde, dat hij alleen met veel vallen en opstaan kan bereiken. Door de modder sleept de beklagenswaardige Maunou zich langs een mooi landschap met zacht glooiende heuvels en hoge bomen voert naar de kust. Het pijnlijke en moeizame van de tocht wordt onderstreept door de pauzes en onderbrekingen van de opensluiter, die deze stroom van emoties voorbij ziet schieten, probeert in te dammen en er een vorm aan te geven. Als Maunou bij de zee is, wordt de stem zwakker, net als de muziek. Het verhaal lijkt af te lopen, ondanks de aansporingen van de opensluiter als hij zegt, op volle kracht. Op een boot, met het gezicht tegen de planken, drijft Maunoet een slot op zee naar het eiland. Welk eiland? Een soort Elysium? Een paradijselijk rustwoord? Of slechts een schuilhut? De opensluiter is bang, maar hij moet openen, moet doorgaan, ondanks zijn angst en zijn gebrek aan vertrouwen. Alle pogingen lijken steeds vergeefs. Als Manu valt, gebeurt dat dan expres of niet? Is hij dan het slachtoffer van uitputting of van zijn geweten? Is hij totaal verslagen en heeft hij daarom geen vertrouwen in een goede afloop, het bereiken van het eiland? Alles is mogelijk. En het slot met de kreet vooruit, vooruit, kan ook weer van alles betekenen. Het einde demonstreert duidelijk het gebrek aan communicatie tussen de opensluiter enerzijds en de stemmende muziek anderzijds. Hoewel de opensluiter probeert de stroom van emoties die uit hemzelf voortkomt te reguleren, leidt deze in al zijn beweeglijkheid een eigen bestaan. Klanken, woorden en stiltes. De afwisselingen hiertussen, de onderbrekingen van de opensluiter, de muziek, nu eens als ondersteuning van de stem, dan weer alleen zijn eigen taal sprekend en even expressief als de woorden. Tezamen creëren ze voor dit hoerspel een sfeer van vreemdheid en vaagheid vol betekenissen, die uitsluitend door de mogelijkheden van het medium radio opgeroepen kunnen worden.